Van illegale, van illegale Joop. Dit is de zander. Van illegale Joop. Dit is de zander. Van illegale Joop. Dit is de zander. Van illegale Joop. CQ14, CQ14, is daar nog iemand staande bij? Dit is de illegale Joop op zijn bakje. Luister, raken blij. Attentie, attentie, illegale Joop. Dat is een baksteen! Hé, hey, die Leen. Dat is een lange tijd geleden zeg, hé! Hey. Heb jij nog steeds dat uh, digitale 40 kanalen, Bakkie? Ja, we gaan je open daar werk ik nog mee. zegt. het is een prima baksteen, hij is te koop! Ja, het wat voor mijn schoonmoeder, ik je wat vertellen. Ten september. Volgens Ik heb wel mijn schoonmoeder gepakt hoor, deze met de zenden, 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over! Ja, dat is honderd uh, zet de koffie daar maar schat. Hé, nee, twee klonten en weg met die koek, moet ik niet. het oude koek. Hé hey Joop, luister eens, uh, we hebben een breker op de lijn, hou jij er is dus uit? Ja, dus uh, ik zal ik hem even nemen. breker breker kom er eens even uit op kanaaltje 25. Nou, er is dus allemaal niemand, ja. allemaal niemand, Beste rij! Ja, kijk maar uit, want uh, straks zijn het de witte muizen en dan uh, ben je mooi bij de klos. Ja, wat? Degene die mij pakt, die moet er geboren worden hoor. Dus ik blijf zenden te de, de bit raden. Oh, wacht even! 10 sezenden! Tien! Doe even nou open! Doe even open in de vorst wat het Doe even open! Wat zullen we nakragen? Goedemiddag! Willemse officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen via Kanaals kanaal Pony Digitaal. Oh ja. Ik sta gewoon perplex. Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Ik moet u meenemen, een bakkie. Ga maar achter een busje zitten. Ja? Kan u meteen blazen? De enige bakkie wat jij nemen, is de kattenbak. Hier, oh, Ik krijg een avond. Hé, hey, al die jongens mijn huis uit. Ja, goeiedag. Ik zou maar uh, meewerken als ik u was. Dan krijgt u, o, geen, ja? dan krijgt u geen problemen. En dan kan u rustig mee naar het bureau van de politie. Kan je niet alleen heften? Wat is dit? Altijd dat steam. Stuur die jongens eruit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 Zal die pet over je oren trekken? Zo, zo, nee, hey, ja. ja, ben Ja, Ja, je bent staande bij hoor. Zo, het is rood hoor. Het is rood. Had je dat uh, ja, niet eerder die kunnen bak, zeggen? Die bak wordt nu uh, die nu uit het contact gehaald. Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Hoe bedoel je? Nou, dat die rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk. Nee. Nou, wat denk je? De Witte mazen!